Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie heeft ruim 300 actievoerders aangehouden... bij demonstraties in de Rotterdamse haven. De ME maakte een einde aan de actie van de groep Geef Tegen Gas. Demonstranten blokkeerden meerdere spoorlijnen in de haven. Volgens de politie werden er vernielingen aangericht... en raakte ook een agent gewond. De meeste actievoerders zijn weer vrij. Zeven mensen zitten nog vast. Geef Tegen Gas voerde gisteren ook al actie in Rotterdam... Ze vinden dat de haven een rol speelt bij oorlogen, onderdrukking en klimaatverandering. Vastgoedinvesteerders verkopen massaal hun huurhuizen. Vorig jaar verkochten ze ruim 27.000 woningen meer dan ze kochten. Bijna de helft van de particuliere investeerders zegt dat ze de opbrengsten daarvan opnieuw willen investeren, maar dan buiten Nederland. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur waar ruim 500 vastgoedinvesteerders aan meewerkten. Met name Spanje is populair. Door de invoering van de Wet Betaalbare Huur mogen verhuurders niet zelf meer de huurprijs bepalen en is het verhuren van woningen minder rendabel geworden. Zanger en theaterdirecteur Joost Nuissel is overleden. Nuissel maakte in 1975 de hit Ik Ben Blij dat ik je niet vergeten ben. En hij schreef ook Het werd zomer voor Rob de Nijs en Dromentrein voor Lenny Koor. Ook was hij jarenlang directeur van het kleinkunsttheater... De Kleine Comedie in Amsterdam en het Waagtheater in Delft. Joost Nuissel was 79 jaar. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor de vijfde keer op rij... de Ronde van Lombardije gewonnen. De 27-jarige Sloveen kwam solo als winnaar over de streep... zoals hij de afgelopen weken ook al deed... bij onder meer de WK en EK op de weg. Pogacar won dit jaar ook...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 Entertainment for you. <middels> <middels> Slenderend langs de grachten van het mooie Amsterdam liep ik in gedachten toen ik jou op het stegen kwam. Wat te drinken Heel spontaan zei ik oké okay. En binnen tien minuten zat ik op de druk In het café En we zingen jacky <tieditie> boem boom boom jacky dee. Hier zijn vrolijk liedjes, zing maar met ons mee Jacky-dickie-boom-boom, <tieditie> Jacky-diedeldee <tieditie dode> We Is hier een super café. Alle mensen dansen hier wij lachen bij een goed glas bier. Saketiki boom boom, die dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Okay. Achter de bar staat snel een Japie. En die heeft hem al halen boom. Ome Frans speelt op zijn trekzak. nee, het is een En Alle kootjes zingen liedjes. Uit die goeie af. En met de wilste jonge meid. En we zingen. Shakidiki boem boem, shakididondee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Shakidiki boem boem, shakididondee. Het is hier een super café Alle mensen dansen hier. En lachen bij een goed glas bier. Shakidiki boem boem, shaki Het is hier een super fijn café. Alle mensen dansen hier, hij lachen bij een goed glas bier. je bicky bang, zak je deed ondeek, het is hier een super fijn café, zak je didelde. dit is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Zack je bicky bang, zak je didolde, het is hier een super fijn café. Ja, welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. Mijn naam is Frit en goedenavond en zit je te eten. Eet smakelijk en als je hebt gegeten, ja, dat is u wel mogen bekomen. We gaan naar een volgende liedje en dat is aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je er weer bij bent. Jij wilde graag een, een nummer horen van de Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. En een wereld zonder jou. Hier is hij dan. 106.9, DHB Plus, 9A. En verder overal in de wereld, zfmartiesten.nl. Dan kan je meekijken in de studio en luisteren. Ik heb een masker opgezet. En als mijn vrienden erom vragen. Zeg ik dat het heerlijk is. Alleen.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 Jeroen, een wereld zonder jou, Marco Abbasato en Treintje Oosterhuis. De, de, de aller aller aller aller beste hits, alle beste hits. Ja. En die hoor je hier gewoon. Allemaal allemaal. Entertainment for you. For you. For you. Tranquilo, tranquilo oh, oh, oh, oh. Dat is onze stilo. Oh, de wereld verandert en ik met haar mee of dat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 Samen prima gaan, op rustig gaan.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 Ja, tranquilo, tranquilo. En Jantje Smit hier. Hè. Of Jantje, Jan. Jan Smit. Hé, hey, uh, we hebben iemand aan de telefoon en dat is uh, Michael Pigge. Michael. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, ik zie de hele dag. Ja. Ja, ik ook. Dat weten. <laughs> ja, Kijk, dat scheelt weer. Ja, vandaag niet, maar uh, ik, ik ben nog steeds, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, stroomverkouwer. Dus, ja, uh, dat is ook bij, hè? Ja, en, uh, kill een stekentje, en uh, ja, weet je dat... Uh, maar ja, goed, het gaat weer over als het goed is. Daar gaan we er wel van uit. Ja, toch? Hé, <laughs> hey, uh, maar hoe ben, je, ja, hoe ben je er zo op gekomen? Is dat uh, omdat je zelf uh, eigenlijk uh, de hele dag zingt? Nee, het is uh, gemaakt door een producer, zeg maar, de, de schrijver Hans Loos. Ja. Die heeft een liedje gemaakt en geschreven... En, ja, dat sprak me wel aan eigenlijk, dus uh, vandaag. Ja, maar uh, je, ja, je bent een muziekbeest, of? Uh? Ja, ik ben uh, wat dat betreft wel een partybeest. Oké, okay. het, uh, het is wel, uh, alles is muziek, zeg maar. Ja, weet je wat het is? We zijn nu uh, zo'n beetje twintig jaar in het vak, dus uh, ja, elke weekend is het gastgeven, dus het uh, is hartstikke leuk. Ja, nou ja, maar goed, ik, ik, ik bedoel, ik maak ook wel eens mee ermee, die zijn eigenlijk, uh, ja, in het dagelijks leven, ja... Heel rustig en uh, weinig muziek. Alleen met optredens. En, uh, maar jij, ben, ja. uh, jij bent eigenlijk iemand die gewoon uh, ja, eigenlijk altijd muziek hebt. Ja, ik wil wel graag een op hebben staan. Ja. dat vind ik, wel, vind ik wel lekker. Ja, ja, ja ik, ik, ik vind het ook tijdens het werk. Ook vind, uh, vind ik het heerlijk. Ja, ja, en, ja zeker. Uh, sommigen die, uh, die begrijpen het niet. Dat ik de hele dag uh, luister naar de muziek. En, uh, ja... Ach ja, voor smaken smaak valt sowieso niet te twisten. Die ja, heeft muziek lekker, en die vindt die muziek mooier en die, die, die, die muziek weer mooier. Ja, maar. Ah. Oh, dat past stilte. Dat kan ook. Nee, nou ja, nou, ja, ja nee, dit, uh, muziek wordt uh, bij het leven, zeg ik altijd. Ja, absoluut. Maar je, en uh, ja, zonder muziek uh, wordt uh, wordt de saaie boel. Ja, uiteindelijk wel. Ja, Ik denk uh, voor heel veel mensen het ook een uh, uitlaatklep is. Dus. Ja, hey, want uh, uh, dit nummer... Uh, uh, nou ja, je hebt het al verteld, een beetje hoe, uh, hoe het is ontstaan. Ja. Uh, wat, wat, uh, gaat er nog een, een 2.0 van, uh, van komen? Ik zie de hele dag? Of? Ja, nou wie weet in de toekomst. We gaan straks, uh, denk ik, van uh, het nieuwe jaar weer een uh, nieuw singeltje maken. Dat ja. Precies, wat weet ik nog niet. Maar ik probeer zo'n beetje twee singles per jaar te maken. Ja. En uh, ja, we gaan het zien. Ja, bedoel je het nieuwe jaar gewoon het jaar? Of uh, uh, uh, gewoon ja, uh, uh, uh, uh, ga je iets doen met carnaval? Nee, nee, nee, nee, ik, uh, ik ben niet zo'n uh, carnavalist, zeg maar. Ik ben uh, meer van de volksmuziek. Ja, nou ja, eens gelijks. <laughs> nee, ik, uh, ja, Mike Jara is niet zo gek, dus. Uh, <coughs> nee, ik ben uh, totaal geen carnavalsbeest. Dus uh, nee, ik, uh, ik hou het inderdaad ook bij een beetje met de volksmuziek. en uh, Natuurlijk, een heel breed repertoire heb ik zelf. Hey, want ja. ik, ik luister net zo goed naar via YouTube als uh, André Hazes. Oh, maar dat heb ik zelf ook wel hoor. Oh, ja. Ik kan het niet zingen. Nou ja, nee, dat is een, nou ja voor mij helemaal niet, uh, wordt het helemaal niet zingen nou. Maar goed. Hé, <lacht> <lacht> hey, maar um, waar kunnen mensen jou volgen, Michael? Ja, ik doe heel veel op, uh, op Facebook en Instagram. Die zijn uh, samen gekoppeld, zeg maar. Ja. En we zijn een beetje op uh, TikTok aan het over af en toe. Ja, maar ja, uh, ja. uh? Nee, TikTok er? Nee, nee, nee. Ik ben nog een beetje aan het leren... Oké, okay, in de beginfase zeg maar. Ja, ja, zeker. Ja, nee, ik, eh, kunnen we elkaar de hand schudden, dus. Het is wel heel leuk, maar ik kan me maar net snappen. Ja, ja, ja, inderdaad. <laughs> uh, je kan er ook uh, wat jongeren aan zitten. Ja, zeker weten, dat, dat is natuurlijk ook een optie. Oh jongen, dat, uh, die, die gaan zo snel, die gaan zo op. Dat, uh, daar heb ik geen emotie van. Af en toe denk ik wel, we, we worden oud. Ja, op een gegeven moment ga <laughs> <Ja. laughs> je het dan verlochten. Ja, je moet er aan toe geven. <laughs> ja. Ik heb straks mijn dat je vragen goed moet. <laughs> ja, ja, ja, inderdaad. Hé, hey, maar, um, nou ja, er komen, uh, de, de volgende ideeën zijn er al? Uh... Ja, ik ben uh, ja, op het moment aan het, een beetje aan het kijken van wat ik precies wil. Ik heb al wel wat ideetjes en uh, ja, ik denk dat hij achter de carnaval aan moet komen. Ja, dus net na de carnaval lekker... Ja, maar in februari, zeg maar, als de carnaval is, dan heeft het helemaal geen zin om wat uit te brengen. Nee, nee, ik snap wat je bedoelt. Een beetje voorjaar, zo, dan... Ja, we gaan er zien zoiets. Ja, zeker. Nou, ik zou zeggen, heb jij nog een eigen site? WWW, of? Nee, nee, nee. Die is op het moment uit de lucht. We zijn bezig om een nieuwe te maken. Dus zijn de tijd is die straks ook weer... Oké, okay, dus... Is uh, onder construction? Yes. Oké. Okay. Nou, dan blijven we jou in ieder geval volgen. Via de uh, social media's. En uh, ja, rest mij nog uh, de vraag om... Uh, om wil jij uh, jouw nummer aankondigen? Ja, tuurlijk. Dames en heren, mijn nieuwe zing op. Ik zing de hele dag. Michael, dankjewel en een heel goed weekend. Michael, Van hetzelfde, dankjewel. Hey. Groetjes, hé. Hoi, hoi. de hele dag, la, la, la.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 Ik zing de hele dag, la la la la De zon die schijnt me achterna, na na na na na Laten we dansen met elkaar, la la la la Laat je maar horen, zing het maar haar. Yeah. Zo is het. Uh, ja, dat was hij dan. Michael Pigge. En ja, dat deed hij samen met uh, Breeze. En ik zing de hele dag. Wij gaan naar Robin Kroek. En hebben het over Wil je met me daten? Blijf er lekker bij, want we gaan nog wat. Uh, ja, we gaan nog iemand bellen natuurlijk. Ja, nou. zeker. hè. Vrijdagmiddag en het werk is betaald, ga naar het café waar ik je toen zag staan. En heel misschien dat ik je daar weer zie, je zit nog altijd in mijn fantasie. Ik wil jou, jij wil mij, we zetten alle zorgen opzij. Zo verslavend Ik had stiekem gehoopt dat ik jou hier zou zien En dat je nog een keer met mij wil misschien Wil je met me daten, wil je met me daten vanavond Daten met mij Staan. Het is net als toen mijn hart gaat sneller slaan. Je vraagt me lachend, ga je met me mee? En ik zeg ja, dat is een goed idee. Ik wil jou, jij wil mij. We zetten alle zorgen opzij. Zo verslaafd. Ik en gehoopt Dat ik jou hier zou zien En dat je nog een keer met me Wil misschien Wil je met me daten Wil je met me daten Vanavond Daten met mij Zou zien en dat je nog een keer met mij wil, misschien. Wil je met me daten? Wil je met me daten vandaan? Deten met mij. Zo, dat was je dan. Robin Kroek, en uh, had het over: Wil je met mij daten? We gaan even naar uh, Sam van Vultov en uh, ja, wil jij met mij? Ja, ik niet, maar zij misschien wel. Wil jij met mij, gewoon omdat het kan, zullen we samen dan de stad in gaan. Wil jij met mij, een avond op stap, Ik los in de stad, het weekend komt eraan. Zak en ik vanavond niet games. Ik ga niet online. Waar zal ik heen gaan? Heen gaan, heen gaan heen. Dus heb ik nu vrienden. Die gaan vanavond met me mee. Ik zal lachen we op het plein. Ja, mensen daar in fact. Zo, en dat is. Uh, ja, dat was hem dan. Hé. Hey, Hé, hey, zo. Nou, het zit niet even mee. Uh, computertje. Kom maar, computertje. Ja, kijk, daar is hij weer. Hé. Hey. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We gaan uh, gewoon lekker, uh, lekker verder met de zeven zonden van Jos uh, van Schaik. Ja. Hij strubbelt af en toe een beetje tegen. Ja. Ah, het blijven computers, hè. Maar ah, goed. Je zo graag kussen, ik stel langzaam je leven. Ik wil niet alleen maar met je dansen. Met Kijk me diep in mijn ogen, hou me vast heel de. Dat was je dan, Jos van Schaik. En hij had het over Zeven Zonden. We gaan terug in de tijd met Yves Binnensen. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Ja Allemaal. Allemaal. iets je waarvoor je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Ik hoor stem die mij zeggen wil. van het en had uh, het over geluk en uh, ja, gecoverd door Marloes Oosting. Aan de telefoon hebben we niemand minder dan. Hallo? Delana? Ja, hallo. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ik, ik zit, <laughs> ik, ik zit spanning te wachten, ik zit spanning te ja, wachten. Ja, ja nee. Uh, ja, de dunker Ja, Delana Dunker inderdaad. Hé, hey, uh, hoe is het, Mars Ja, lekker. Ik ben op dit moment uh, bij ons opschreden. <laughs> oké. Okay. Ja, vandaar die drukte. Ik hoorde van alles en nog wat op de achtergrond. Ja, klopt. Ik uh, sta nu uh, in Amsterdam bij een feest uh, voor de 2000 man of zo. Dus oké. Ah, okay. Amsterdam. Amsterdam City, 2000 man. Heerlijk. Ja, zeker. dat is een ja. goed hey, uh, ja, we bellen jou eventjes natuurlijk vanwege jouw uh, uh, nieuwe single. Uh, ja. Liefde op het eerste gezicht, natuurlijk. Uh, uh, jij dacht van, uh, ik ga Joling nadoen, ik overtref hem even. <laughs> nou, het leuke was, ik wist het niet eens. Ik hoorde het na de hand pas dat hij ook dus ook liedje had. Dus, maar... Ik kreeg de demo binnen en toen dacht ik, nou, man, ik heb een plaatje en toen uh, dacht ik die moet van mij worden. Dus toen zijn we er door geschreven en uh, uiteindelijk met de producer rondgezeten en toen is dit eruit gekomen. Ja, en dat is ook gebruikt hè, voor het programma. Sorry? Is het ook gebruikt voor het programma, ja toch? Nou, was dat maar zo. Nou? Oh. Uh, had ik een stuk meer aan verdiend, denk ik. Uh, uh, nee, nee, nee. Uh, jammer. Zeker niet. Nee, nee, nee, was het maar zo. Ja, dat is echt Jammer. <laughs> Ja, dus uh, nee wat ik zeg Ik plaat uit nu. Nee, drie maandjes uit en dan ja. heb ik is gewoon heel goed ontvangen op de radio. En tijdens boekingen ook. En, uh, het gaat, uh, ik ik moet mijn handjes dichtrijden dat hij zo goed wil ontvangen. Nou ja, we, we, we, je, je kan er natuurlijk ook nog op TikTok zetten. Ja, dat doe ik ook. Ben ik ook mee bezig. Met een stukje van het programma als het mag natuurlijk. Dat weet ik niet of het zomaar mag, maar het zou wel uh, een goede zijn. Ja, uh, het is een idee. Ja, ik kan het altijd proberen. Ja, toch? Niet geschoten ja. is altijd mis. Ja, ik hoop niet dat ik dat uh, kan het woord erin, maar... Uh, ja, ja. Hey, nou hey, ja, hey, uh, ja, ja, deze zien we al eventjes uit. Uh, uh, zit er al wat nieuws uh, aan te komen? Of, uh? Ja, we zijn druk bezig met schrijven nu. Dus ik heb uh, van de week twee schrijversjes dus gehad. Volgende week zijn we weer drie. En dan uh, kijken of we uh, een derde single kunnen schrijven. Ah, oké. Okay. En uh, wanneer gaat die uitkomen, de volgende? Ja, het idee... Ja, november is te vroeg Ik denk dat het januari wordt. Januari of uh, februari denk ik. Januari februari. Carnaval of? Uh? Nee, nee. Ik denk een beetje. Wel een temperplaatje, maar geen uh, carnavaljasje. Ah, dus uh, uh, dus, uh, dus eigenlijk na de carnaval? Misschien wel. Hij ja. <laughs> hey, is goed, man. Hey, ik ja. zou zeggen, ja, ga terug naar je optreden. Ja, dan uh, ga ik even kijken of we er wat van kunnen maken. Nou, dat zal wel lukken. Ja, en uh, nou ja, we zien je hier in de studio wel uh, met de volgende single. Ja, zeker. Gezellig, gezellig. Is goed, man. Hey, succes en uh, heel goed weekend. En als jij hem dus aankondigt... Zeg ik, dames en heren... U luistert naar mijn nieuwe single... Liefde op het eerste gezicht. Hey, dankjewel, Delano. En uh, goed weekend, man. dankjewel. Hè. Hoi, hoi. Hoi. Hoi. Ik ben niet van stil. Mijn zak is zet ik aan de kant. jij in mijn hart vanaf dat ene moment Vullen geen gaatjes? Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. En die hoor je hier. Entertainment for you.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 Por el amor de su mujer somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ellas para ti, que aunque seas mi amigo, por el amor Om con un ik ben En om te zeggen, ik ben een vriendin. En om En om te ben La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niña otra vez Cada beso sabe a mí Él Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor Ja me keta me .Nos Hombres, Jules de Destino. Oftewel twee vrienden ja, die allebei verliefd zijn op hetzelfde meisje. Ja, dat wordt wel een probleem. Hey, we krijgen net de, de nieuwe single binnen van Michael Elders. En, ja, Geniet van het leven. We gaan hem zeker laten horen, dus bij deze. Say dan de nieuwe van Michael Alders en uh, geniet maar van het leven. En uh, ja, het uh, volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is van iemand die net in het huwelijksbootje is gestapt. En terug is uit Bali, Maurice Groeneweg en mijn lieveling. Oh lieveling, je bent mijn aanleidingste lieveling. Je bent een lekker ding, mijn hart dat open ging, van jou ja, mijn lieveling.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 Ding. De allerlekkerste, een lekker ding. Ben jij. Oh ja, ja, lekker ding, mijn lieveling ben jij. Mijn bestelling lees ik helder in jouw ogen. Echt, het is ongelooflijk, ik heb alles afgebroken. Oh, mijn lieveling, je bent mijn allerliefste lieveling.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 Lieve, lekker, lieve, lekker, lieve, lieveling, wij maken blij. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Raatjes vullen geen gaatjes Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. En die, hoor je hier. Entertainment for you. Yeah, I'll see you. Als Damkv zo vertrouwd, hier komt er iedereen van jong. Dat was je dan, Leon Nardel. En ik wil de hele nacht met jou opstap. Zo, dat was je dan weer. Twee uurtjes. Entertainment for you. Dat allemaal op die zaterdag. Tussen vijf en zeven. Ik zou zeggen allemaal bedankt voor het uh, luisteren. Bedankt voor het kijken in de studio. En natuurlijk wens ik u een goed weekend. En hopelijk uh, graag tot volgende week. Ik zou zeggen een heel goed weekend en uh, tot dan, goedjes bij! En vergeet niet in je agenda te zetten over twee weken. een voor jou, en dat allemaal van 2 tot 7. Dus 25 oktober een voor jou van 2 tot 7. Ik zou zeggen tot dan!